11 uur, dikter Haak met het NOS Journaal. Dominique Strauss-Kaan is op borgtocht vrijgelaten. Een rechter in New York tekende vanavond de opdracht om de oud-IMF-topman vrij te laten. Hij zat vijf dagen vast, omdat hij wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in New York. Gisteren stemden de rechter al in met vrijlating op borgtocht, maar ontstonden problemen over de huisvesting. Bewoners van het appartementencomplex waar Strauss-Kaan heen zou gaan, maakten bezwaar. Waar de Fransman nu heen is, is onduidelijk. Zijn paspoort is ingenomen en heeft een elektronische enkelband om. Op 6 juni moet Strauss-Kahn voor de rechter komen om de officiële aanklacht aan te horen. Hij mag dan zeggen of hij schuldig is of onschuldig. President Obama en de Israëlische premier Netanyahu hebben in hun gesprek in het Witte Huis geen vooruitgang geboekt. Netanyahu zei dat Israël niet zal terugkeren naar de grenzen van voor 1967.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 In de periode dat de Salesiaan, pater van B, lid en bestuurslid was van Martijn, werd hij zelf twee keer veroordeeld voor lichte zedendelikte. Hij kreeg een boete en moest in therapie. De pater is zes keer weggestuurd uit een of een Bisdom, vanwege ontoelaatbaar seksueel gedrag. In Culemborg is de organisator van de 4 mei-herdenking opgestapt. Aanleiding is de discussie en de ophef over de toespraak... die NSB-zoon Grimbert Ros van Tonningen hield tijdens de dode herdenking. Twee bestuursleden van de stichting Culemborg en Oranje... bleven uit protest weg bij de herdenking. De voorzitter was, na het bekend worden van de uitnodiging, bedreigd. Hij kreeg haatmails en intimiderende telefoontjes.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 In de stad Cork heeft koningin Elizabeth haar vierdaagse staatsbezoek... aan Ierland afgesloten. Op een markt stonden duizenden Ieren haar toe te juichen. Vandaag bezocht de Britse koningin de Rock of Castle, een van de belangrijkste monumenten van Ierland. Net als op de eerste dag van haar bezoek... was Elizabeth gekleed in het groen, de Ierse nationale kleur. Een staatsbezoek aan Ierland is zonder grote incidenten verlopen. Gevreesd was voor republikeinse of anti-Britse protestacties... maar die bleven na genoeg uit. Het was het eerste Britse koninklijke staatsbezoek aan Ierland... sinds het land in 1921 onafhankelijk werd. China beschuldigt de kunstenaar Ai Weiwei... die al zes weken zeker vastzit van belastingontduiking. Hij zou een enorm bedrag aan belasting niet hebben betaald... Hoeveel, hoewel niet is bekendgemaakt hoeveel. Ai Weiwei, de ontwerper van het Olympisch Stadion in Peking... werd begin vorige maand aangehouden. Hij werd vastgezet op beschuldiging van een economisch delict... Volgens zijn familie is de werkelijke reden dat Ai in het openbaar kritiek heeft geuit op de Chinese leiders. In het westen wordt zijn gevangenhouding gezien als een teken dat de mensenrechten situatie in China verslechtert. Bij havo leerlingen die in Drachten examen Engels deden is vandaag per ongeluk het geschiedenisexamen uitgedeeld.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 your baby is so far away well there's a road in stand land and the eagle fly with the dove and if you can't be with the one you love honey, love the one you're with love the one you're with love the one you're with love the one you're with, one you're with. One you're with. don't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 Seven stills love the one you're with. Welkom bij het oog. De een speelde met vuur en de ander verkwanselde de belangen van zijn kiezers. Erg gezellig leek het er al met al gisteren niet aan toe te gaan in de gedoogcoalitie. coalitie. Straks vragen we premier Mark Rutte of hij vandaag weer gewoon fluitend naar zijn werk ging. En het was een dag vol nieuwe mannen met nieuwe banen. Ben Kortals, de nieuwe voorzitter van de VVD, spreken we zo meteen. En de nieuwe president van de Nederlandse bank, Klaas Knot, die bespreken we. Met econoom Arnoud Boot. Misschien wordt Ajax morgen wel weer kampioen. Ajax Cape Town dan wel te verstaan, de Zuid-Afrikaanse dependance. Of het worden de Orlando Pirates uit Soweto, dat kan ook nog. Beide teams hebben een Nederlandse trainer, Foppe de Haan... en Ruud Krol respectievelijk, en die spreken we dadelijk. En wist u dat er een museum voor verbroken liefdesrelaties bestaat? Dat is een van de genomineerden voor de prijs... voor het beste Europese museum van 2011. Maaike Klunne van het ook genomineerde Waterstootmuseum... neemt alle concurrenten door om vijf voor twaalf. Maar allereerst... Vrijdag 20 mei. Het nieuws van 20 mei. Voor de zoveelste vrijdag op rij gingen in onder meer Jemen en Syrië duizenden mensen na het vrijdaggebed de straat op. In dat laatste land zouden veiligheidstroepen opnieuw met scherp op demonstranten hebben geschoten. Daarbij zouden tenminste 20 doden zijn gevallen. Vrijdag is ook de dag dat het kabinet vergadert en dus veel politiek nieuws. Zo heeft het kabinet Klaas Knot benoemd tot nieuwe president van de Nederlandse Bank. Een oude bekende van minister van Financiën, de Jager. Die dan ook trots mededeelt dat dit de man is die de financiële sector zal hervormen. Al die terreinen zie ik dat hij heel sterk onafhankelijk dacht richting de Nederlandse Bank... over, over die punten waarvan wij hebben gezegd met z'n allen... dat moet en dat kan ook echt beter. Verder voert staatssecretaris Celstra van Onderwijs een paar veranderingen door bij de hogere beroepsopleidingen. Zodat een debakel als dat bij de hogeschool in Holland niet meer voor kan komen. We gaan ervoor zorgen dat er een landelijke toetsing komt op de kernvakken in het hoger beroepsonderwijs. En verder? We gaan het accreditatiestelsel aanscherpen. Bijvoorbeeld door de, de controleurs ook in de collegezalen te laten kijken wat daar gebeurt. En, en we gaan het uh, opleidingsniveau van de docenten in het hbo uh, omhoog brengen met uh, de op termijn verplichting dat iedereen een mastergraad moet hebben gehaald. Ook veel gezondheidsnieuws. Zo krijgt de ene kankerpatiënt in het ene ziekenhuis wel dure onderzoeken en medicijnen en de ander in het andere ziekenhuis niet. Vaak vanwege kostenbesparingen met in sommige gevallen, volgens onderzoeker KNL, dodelijke afloop. De geneesmiddelen hebben in het algemeen een effect op een overleving. Ze hebben een meerwaarde, een therapeutische meerwaarde. Dus als je die middelen niet krijgt, dan heeft dat inderdaad een negatieve invloed op je overleving. Maar er is ook goed nieuws. Vijf jaar geleden deed L dit onderzoek ook al en ze ziet verbeteringen. Op dit moment worden nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gegeven voor 80% vergoed. Dus de situatie is er wel beter op geworden. Opmerkelijk nieuws. Een man uit de Verenigde Staten die vanaf zijn borstkas werd verlamd... kan weer staan. Dankzij 16 elektroden in zijn ruggengraat... kan hij zelf zijn benen weer bewegen. En meer. Now again. En piepende oren na een concert behoren voortaan ook tot het verleden. Het aantal decibellen bij popconcerten en festivals gaat omlaag. Dit mag in de toekomst niet harder zijn dan 103 decibel. Wat dan ook wel weer een beetje jammer is... want sommige muziek vraagt er gewoon om om hard gedraaid te worden. Nou ja, dat moet u voortaan zelf maar doen, thuis of in de auto. De knop naar rechts. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En naast me zit Freddy Fontijn die ik op de een of andere manier ook altijd met rockmuziek heb uh, geassocieerd. Met aan my band. Belicht ja. en onrecht, toch niet, hè? De krant. Zullen we het daarvoor hebben? Volgens hoogleraar Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam is Klaas Knot, nieuwe president van de Nederlandse Bank, duidelijk een compromis-kandidaat. Boot zegt in de Telegraaf: De voorkeurskandidaat van DMB was Lex Hoogduin. De directeur die niet opstapt. Maar hij mocht het niet worden omdat het iemand van buiten moest zijn. En wat Arnoud Boter verder van vindt, gaat hij zo vertellen in deze uitzending. Hoogleraar Financiële Economie Sylvester Eijvinger van de Universiteit van Tilburg... heeft ook zo zijn twijfels. En hij noemt de benoeming niet fraai. Zijn voornaamste zorg is dat Knot rechtstreeks van het ministerie van Financiën komt. En dus niet zoals zijn voorgangers een tussenperiode heeft gehad... waarin hij afstand kon nemen van de politiek. Knot zal moeten bewijzen dat hij nee kan zeggen tegen politici, zegt Eijvinger in de Telegraaf. De vier grootste uitzendbureaus, de grootste uitzendbureaus van de wereld willen dat landen hun grenzen opengooien om arbeidsmobiliteit te bevorderen. Manpower, Randstad, ADECO en USG People zien het wegnemen van barrières en beperkingen voor immigranten. De beperking om elders te werken als een belangrijke oplossing om de schaarste op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Er was een conferentie over en daar is dat gezegd, schrijft de Telegraaf. Mensen in een volksbuurt betalen vaak veel meer voor een autoverzekering dan bewoners van een villa of nieuwbouwwijk. De prijsverschillen kunnen oplopen tot wel 60% voor een polis met precies dezelfde voorwaarden. In een enkel geval hanteren verzekeraars zelfs uiteenlopende premies voor één straat. Dat komt doordat verzekeraars de risico's in de directe woonomgeving van klanten meetellen. Het blijkt uit onderzoek van verzekeringssite NL in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Ik weet niet zeker of het helemaal niet bekend was, maar het Nederlands Dagblad opent ermee. Begin van het jaar nog heeft het Europese Hof autoverzekeraars verboden onderscheid te maken in tarieven voor mannen en vrouwen. In sommige Europese landen betalen vrouwen een lagere premie voor een levensverzekering of autoverzekering. De Volkskrant schrijft dat bij de gezondheidszorg in Griekenland corruptie, schiering en in inslag is. Een ambtenaar bij de gemeente bijvoorbeeld heeft officieel recht op gratis medische hulp in een publiek ziekenhuis. Maar in de praktijk moet hij voor een operatie duizenden euro's onder de tafel betalen. En soms betekent dat dat familieleden bijvoorbeeld de woning van de arts renoveren voor dat bedrag. De artsen worden de laatste tijd wel aangepakt, maar ze hebben ook weer een sterke lobby. En het AD sprak met een stralingsdeskundige die zegt... dat zeker de helft van het zeewier rond Fukushima zo radioactief is... dat het onverantwoord is om het te consumeren. Ike Teuling is stralingsdeskundige in dienst van milieuorganisatie Greenpeace. En ze verzamelde het wier vanuit een rubber bootje... vanaf het schip de Rainbow Warrior. Zij zegt de regering daar blijft de bevolking maar voorhouden... dat de situatie rond de kerncentrale in Fukushima onder controle is. Deels om geen paniek te veroorzaken... En deels uit nalatigheid, maar dat klopt niet. Ook Trouw schrijft over de gevolgen van de aardbeving en het tsunami in Fukushima. Een 70-jarige psychoanalytica had in 1995, na de grote aardbeving in Komen, een crisislijn, een unicum in Japan. Nu is ze in de buurt van het rampgebied om haar kennis aan te bieden over posttraumatische stressstoornissen. In Japan is de angst om als gek of afwijkend gezien te worden bijzonder groot. Daarom bedacht ze in 1995 de term geestelijke verkoudheid. Een koudje is niet erg, maar je moet er wel voor zorgen. En dat begrip is nu algemeen bekend in Japan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 No mercy gezongen door Raccoon. Ja, u hoorde het al, Klaas Knot wordt de nieuwe president van de Nederlandse Bank. Arnoud Boot zit hier in de studio, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, maar ook lid van de Bankraad. En dat is een adviesorgaan van die Nederlandse Bank. Goedenavond en welkom in de studio. Goedenavond. U werd ook uh, genoemd als kandidaat voor deze functie. Ja, dat ja, is toch. Is, uh, op zich een geweldig eervol uh, dat je genoemd wordt. Uh, ik heb wel... Um, kijk, mensen die mij kennen, weten dat ik vanuit een hele onafhankelijke rol opereer. En dat ik op heel veel schaakborden speel. Dus ik heb in een vroegtijdig stadium wel gezegd van... luister, ik zie dit meer als een eindfunctie in mijn carrière... Uh, dan dat ik dat nu zou gaan doen. Hoe oud bent u nu? 51. En deze man is jonger, dus ik neem aan dat ja. hij het niet als een eindfunctie ja, ziet. Ja, kijk, nou, kijk, kijk, er is wel één heel groot verschil. Hè? Uh, dat, dat, moet, dat, dat klinkt misschien denigrerend, maar dat is het niet, absoluut niet bedoeld. Er zijn veel mensen die toch carrière... Bureaucraten zijn die binnen bureaucratische organisaties en overheidsorganisaties, Nederlandse bank, etc. dat zijn natuurlijk altijd bureaucratische organisaties. Het kan niet anders. die binnen zo'n organisatie carrière willen maken. en daar heel veel plezier aan ontlenen, dat ze x aantal mensen uh, moeten aansturen, etc. Uh, ik ben iemand die op veel borden opereert. en mee wil denken over allerlei vraagstukken. mijn invloed wil doen gelden op, iets, op, op acute zaken die spelen. en uh, heel erg hecht aan mijn vrijheid. En voor een van de reden wordt dat gelukkig ook gewaardeerd. dat er een paar mensen zijn die overal tussendoor vliegen... Eh, en op die manier hun invloed hebben. U klinkt absoluut niet uh, teleurgesteld. Gelukkig maar. Nee. Gelukkig Laat, maar. La, laten nee. we het over uh, Klaas Knot hebben. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk, zo'n zo benoeming? Want het is niet echt een advertentie... en dat je een mooie brief met cv stuurt en, en dat je dan uh, solliciteert. Of toch wel? Nee, nee, dat is, uh, dat, dat is zeker niet. Ik, kijk, de benoemingsprocedure... Uh, al het lawaai de afgelopen maanden, uh, maakt natuurlijk wel duidelijk... dat dit niet de schoonheidsprijs verdient. Uh, wie had het initiatief uh, voor deze hele benoeming? Uh, de, de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank... Uh, in uh, overleg met de directie komt met een voordracht. Een aantal mensen, een drietal mensen. Uh, maar die Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank... Is natuurlijk niet bereid een voordracht te doen. als ze weet dat er een aantal wilde wolven. aan de kant van financiën of de politiek staan. om zo snel mogelijk uh, de voordracht van de Nederlandse Bank. Uh, te bekritiseren. Uh, dus er is een geweldig steekspel geweest. Tussen uh, de Nederlandse Bank en Ministerie van Financiën, slash politiek. Uh, omdat de politiek het eigenlijk niet accepteerde dat überhaupt de Nederlandse Bank ook maar enigszins aan de touwtjes zou zitten. met betrekking tot de invulling van deze functie. Want die wilde duidelijk iemand anders, die wilde een cultuurverandering. en het moest uh, uh, zeker niet iemand uit de oude kliek worden. Uh, dat was. Uh, dat was uh, in ieder geval zeker de PVV. En het was natuurlijk ook de, de houding van de politiek... Uh, die, uh, ja, die toch uh, heel zwaar gereageerd heeft tegen de Nederlandse Bank de afgelopen jaren. En dus een onafhankelijk figuur wilde hebben. Maar Nu krijg je dan weer de kritiek dat hij niet onafhankelijk van de politiek is. Dat, nou, dat hij misschien nou, nee. wel niet uit de oude... Het is eigenlijk DNA erger. Klinkt. Nee, nee. Kijk, als, als je die redeneren echt wil aanhangen... dat is natuurlijk nog veel erger. Uh, Klaas Knot heeft zijn hele carrière... voor de Nederlandse Bank gewerkt. Het is toevallig de laatste anderhalf jaar... dat hij, dat hij bij financiën zit. Het is gewoon de Nederlandse Bank. Uh, Lex Hoogduin, uh, die anderhalf jaar geleden... in directie is gekomen van de Nederlandse Bank... en die de echte topkandidaat was. De nummer één kandidaat. Ook qua achtergrond, qua kennis, et cetera. Uh, ook de voorkeurskandidaat van de Nederlandse Bank. Die is anderhalf jaar geleden... In direct van de Deelse Bank gekomen. Daarvoor drie jaar buiten de Nederlands Bank geweest. Uh, dus de politiek die kan niet eens zeggen... dat ze nu een onafhankelijker kandidaat hebben gekozen... dan de voorkeurskandidaat van de Nederlands Bank. Ja. Maar dit is despolitieks. Als Les Lex Hoogduin in het ministerie van Financiën had gezeten op dit moment... en Klaas Knot toevallig in de Nielse Bank op dit moment... dan was Lex Hoogduin benoemd en nu is Klaas Knot benoemd. Toch nog maar even over de leeftijd. Is het toeval dat uh, zowel Mark Rutte als uh, minister De Jager... als uh, deze nieuwe directeur van de Nederlandse Bank... allemaal ongeveer even oud zijn? Dat Is het een generatiekoep? Uh, ik denk dat het wel iets, ik denk dat het wel iets meespeelt. Ik vind trouwens in het algemeen. Hè, in het algemeen vind ik, eh, vind ik het helemaal niet verkeerd. Eh, dat wij eh, mensen die zeg midden 40 zijn, hè, Klaas Knotte 44... Eh, dat mensen die midden 40 zijn, eh, voor belangrijke functies een aanmerking komen. Dat hoeven niet per definitie oude mensen te zijn. Eh, en het past ook, je ziet het ook in het bedrijfsleven, dat mensen op jongere leeftijd grote verantwoordelijkheden krijgen. Ik denk dat hier wel degelijk bij de jager en Rutte mee heeft gespeeld. In hun achterhoofd uh, van uh, ja, een jongere generatie. En uh, daar zien we dan automatisch. Uh, wat de jager eigenlijk. Uh, toen straks ook al in die quote zei: hè, van. Uh, hij kan onafhankelijk nadenken, hè, zei de jager over, over Klaas Knot. Nou, als hij dat niet kon, dan was hij natuurlijk verslagen ongeschikt. Dus ik vond hem niet zo'n geweldige quote van, uh, van de jager. Maar, maar, maar hij herkent iets van zichzelf daarin. Iedereen heeft het over die cultuurverandering. Uh, die moet uh, plaatsvinden bij, bij DNB. Wat is in het kort die cultuurverandering? En waarom is Knot de man die dat kan bewerkstelligen? Uh, nou, kijk... Cultuurverandering. Kijk, op een moment... De, kijk, de Nederlandse Bank heeft de afgelopen jaren veel over zich heen gekregen. Hè, die, die, die financiële crisis. De dingen die ze misschien anders had moeten doen... of niet anders had moeten doen. Eh, onderdeel geweest van dat spel. Dan is het logisch dat je na zo'n hele grote gebeurtenis... van de financiële crisis, even los van schuldvragen... Eh, dat je kijkt naar een nieuwe generatie... en een nieuwe blik maar, op die organisatie maar, wil. Wat, wat is die andere cultuur? Is dat uh, uh, geheider, meer actief, meer communicatief? Uh, wat moet er heel concreet anders? Nou, ik... Ik ben iets sceptisch over deze hele notie van cultuurverandering. Op het moment dat je nieuwe mensen in de Nederlandse bank brengt... En dat is, dit is het moment waarop de nieuwe mensen in de Nederlandse bank komen. dan wordt de directie, de aantal directieleden wordt vervangen. Dan komt daar een nieuwe organisatie te staan. Dat zijn mensen die op een andere manier, een, jongere mensen, andere manier naar die organisatie gaan kijken. Het hele ingewikkelde verhaal van cultuurveranderingen, dat klinkt bij mij alsof je een consultingbureau binnenhaalt. En die gaat voor een, wie weet wat voor gigantisch bedrag, een soort cultuurtraject doet. Nou, kijk, kijk wat natuurlijk de bedoeling is van, eh, van die cultuurverandering. Die de politiek heeft, is dat de toezichthouder eh, dat de Nederlandse bank heel scherp op dat bankwezen zit, veel kritischer naar dat bankwezen is, maar dat. Zal automatisch gebeuren. Dus het is niet zo dat je daar een traject voor nodig hebt. Iedereen heeft geleerd dat deze financiële crisis uh, dat het financiële stelsel. hele grote risico's heeft. Dat je dat niet aan de bankiers kunt overlaten. En wat dat toch, is toch de, en de dat... algemene lessen die iedereen getrokken heeft. Alleen er kon ook nog wel een nieuw gezicht bij. En dat helpt. En dat helpt. En het is goed om nieuwe gezichten te hebben na een grote crisis. Absoluut. Maar daar, daarvoor dat had ook een Lex, Lex Hoogduin gekund. En nu is Klaas Kult benoemd. Nou, we feliciteren hem op afstand. Absoluut, Klaas absoluut. Mot, de nieuwe president van de Nederlandse Bank. Arnoud Boot, hartelijk dank. Double kicks. He don't allow music by the river sticks. You're wicked and you to pray. You all misbehave. If you want to be saved, sing you sinners.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 De Jazzstandard Sing You Sinners, dit keer uitgevoerd door Aaron McKeown. Schakelen we nu over naar Arnhem, want al daar is het congres van de VVD in volle gang. En daar aanwezig is Benk Korthals, vanavond benoemd tot de nieuwe partijvoorzitter. Allereerst gefeliciteerd, ook al was het misschien niet heel spannend, want u was de enige kandidaat. Ik was de enige kandidaat. Er zijn geen uh, tegenkandidaten gesteld. En dat heeft als voordeel dat ik niet uh, het hele land door hoefde te reizen om... Uh, allemaal kandidaten te bestrijden. Als nadeel is dat ik nu het land in moet... om de hele partij verder op de hoogte te stellen... van wat ik van plan ben de komende tijd te gaan doen. Ja, waarom was er eigenlijk geen andere kandidaat? Is dat een, uh, een weinig gewilde baan? Vonden mensen het eng? Dat weet ik niet. Ik leg het anders uit. Dat uh, mensen niet de behoefte hadden om zich tegen kandidaat tegen mij te stellen. Ik was natuurlijk wel de enige bestuurskandidaat. Uh, ja, en, uh, al vrij snel leek mij ook al dat er weinig kans was op een tegenkandidaat. Ja, dit uh, ontbrak ook nog een beetje aan het lijstje. U bent al minister geweest namens de VVD, Kamerlid, vice-fractievoorzitter. Vergeet ik nog een functie? Um... Nee, ja wel, ik ben voorzitter van de Kamercentrale in Rotterdam geweest. Ik heb in de landelijke propagandacommissie gezeten, zo ben ik begonnen. Ik werd in 1977 lid en kwam toen direct in het Kamercentrale bestuur in Rotterdam en werd vervolgens voorzitter. En toen ben ik snel de Kamer ingegaan en daarna mijn vicefractievoorzitter minister van Justitie, minister van Defensie, en toen een tijdje weg geweest. En nu partijvoorzitter. Nou, het is vrijdag, tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president. De dag na dat heftige debat in de Tweede Kamer... tussen Wilders en Rutte over de steun aan Griekenland. Laten we eens luisteren. Joost Vullings in Den Haag. Proef jij die spanning daar? Als die er zijn, uh, weet men het heel goed te verbergen. Want uh, ja, ik bespeur geen gekwetste zielen vandaag op het Binnenhof. Uh, ook Rutte toont zich niet aangeslagen. Sterker nog, hij ziet het probleem niet eens. Een scherp debat, dat moet toch gewoon kunnen. Maar goed, toch nog maar voor de zekerheid gevraagd... of naast uh, de Tweede Kamer het wellicht ook knettert... achter de schermen in de coalitie. Nou, oordel zelf of er inderdaad niets aan de hand is of men geweldig toneel speelt. In de coalitie was het, uh, knetterde het niet tussen CDA en VVD... maar u bedoelt waarschijnlijk ja, dat wij ik, met de samenwerkingspartner... Ik, ik trek dat wat breder. Wij ja, hebben er altijd aan om toch uit te leggen... dat de PVV weliswaar schragend is, maar geen coalitiepartij. U heeft volkomen gelijk. Dat vind ik een goede omschrijving van een uh, stevig debat. Het knetterde behoorlijk. Maar ook achter de schermen? Zijn er nee. ook knetterende discussies? Nee, het geheel niet. En zijn er mensen die gekwetst rondlopen vandaag... na het debat is het van gisteren? mij niet opgevallen, nee. Hey. U heeft ook geen gekwetste gevoelens zelf? Nee nee nee nee nee nee. Nee, ja, want ja, de heer Wilders ging nogal tekeer. Hè? Hij begon zijn betoog door u al een beetje zo barinerend weg te zetten. Ja, ik ben uw oude mentor toen u ooit als, ja, dat is als, waar. als jonge politicus... er gaat toch een bepaalde boodschap vanuit van... ja, eigenlijk ben ik belangrijker ja. dan de premier. Ik, ik, hij, plaatst, hij plaatst het dan boven je, dat ja, is heel slim. Ja, ja, en ja. vervolgens uh, ja, zei hij tegen u... u bent de verkwanselaar van de belangen van de Nederlandse belastingbetaler... u bent ook nog eens een ezel. Ik dacht vaak... <lacht> Pikt hij dat? Wanneer Kijk, wordt hij boos? Nou, het punt is: als, als zoiets nou gezegd zou worden door iemand die dat soort krachttermen niet gebruikt, dan zou je denken: wat heb ik nu ineens aan mijn fiets hangen? Maar ja, bij Geert Wilders weten we al een jaar of vijf, sinds hij uh, uh, uh, zo'n eigen partij leidt, dat als hij het niet met je eens is, dat dat ook in dit soort krachttermen wordt geuit. Dus dat er ja, politieke vrienden. Kijk, naar Job Cohen zijn we er inmiddels al. Nee, maar op dit onderwerp gegeven. niet natuurlijk. Nee, maar goed, en vrienden. Wel een politieke vriend van u. Ja, we zijn, allemaal goede, goed. we zijn allemaal goed met elkaar in de politiek. De verhoudingen tussen mij en, en tussen iedereen zijn goed. Alleen inhoudelijk is dit een onderwerp gisteren waar ja, maar... we voorkomen over oneens zijn. Je weet van Geert Wilders, als hij, als hij het debat tegenover je staat, ja, dan gebruikt hij natuurlijk uh, de, de Windkracht 12 en Fortissimo tegelijk. Nou, inhoudelijk kan je botsen, en dat mag ook best scherp zijn. Uh, maar ja, hij, hij wordt vaak een beetje dat je denkt, van, nou, nou, dat kan dat niet een toontje lager. Maar dat vindt u niet erg. Nee, maar ik, ik, ik ga niet over zijn taalgebruik. Waar ik erover ga is hoe het op mij binnenkomt. Ja. En ik kan alleen maar zeggen, omdat het natuurlijk... Ik vind het een beetje een bot instrument worden. Wat, ja. het, wat, het werkt niet meer zo. Hè. Als je altijd zo uh, uh, op het volst van het, uh, van, het, van het spectrum staat te schreeuwen... Ja, dan heeft dat minder uh, impact, althans op mij. En wat ik goed vond aan de discussie... is dat we in ieder geval uh, duidelijk de, de, de verschillen van inzicht kregen. namelijk ik, Wat is nou het beste voor Nederland? En hoe kan ik nou het beste ervoor zorgen... dat de Nederlandse pensioen- en belastingcenten worden beschermd? Dus ja, ik ben gewend aan zijn manier van debatteren. Maar als Siebrand van haarsma bumen van het CDA u een ezel zal noemen, wordt het dan een ander verhaal. Ja, precies wat ik net zei. Als, als zo'n term gebruikt wordt, dan kijk je naar twee. Dan, dan denk ik, wordt de emotie bepaald door twee dingen. Hoe, hoe jij erop reageert. He, de persoon zelf, ik zelf op zo'n moment, namelijk, wat zegt iemand en wie zegt het. En als iemand die normaal gesproken soft spoken is, netjes debatteert en niet al te extreme uitlatingen doet, ineens zoiets zou zeggen, heeft dat natuurlijk een heel ander effect. En zo je waarschijnlijk denkt: wat heb ik nou om mijn fiets hangen? Dan als Geert Wilders dat doet, die eigenlijk alleen maar dit soort woorden heeft. Maar tast het uw gezag niet aan? Ik denk dat het omgekeerd is. Ik ben ervan overtuigd dat het uh, het gezag aantast van degene die dat soort woorden gebruikt. en altijd op dat soort toonhoogtes debatteert met zijn tegenstanders. Maar dat is een keuze die. Maar de boodschap kan ook zijn. Maar als je de premier in Ezel noemt, dan lacht hij. Nou, dan. Iedereen, ja, ik, doen. Mijn gevoel is dat iedereen dit wel door heeft. En, en uh, wat belangrijk was in het debat gisteren... dat we op de inhoud natuurlijk stevig uh, clashten. Omdat ik zijn standpunt onverantwoord vind. Uh, en ook schadelijk voor de belangen van Nederlandse pensioengerechtigden... en, en, en mensen met een Nederlands spaarpotje. Ja, maar de oppositie werd ook nog eens boos. Dus eigenlijk, u had een. een, een ik, doos, had, ik had al een volg gisteren. Ja, nee, precies. U, u, ja. Kijk, ja. Ze voelen zich vaak gebruikt. Het begint een beetje te jeuken bij de oppositie. Uh, zoals Jolande Sappert zei van GroenLinks. Uh, op, het, op een van de belangrijkste uitdagingen van die kabinet, soms de, die, die eurocrisis, Griekenland. Bent u afhankelijk van de steun van de oppositie? Ja. En Cohen zei ook nog eens: van ja, uh, we weten niet hoe lang we daar nog zin in hebben. Om u altijd maar uit de brand te helpen. U zei toen wel, daar ga ik op reflecteren. Ja, reflecteren op het feit. Ik reageerde op enig moment op Alexander Pertot, die een, uh, uh, een uitdaging uit de richting uh, wilde. van nou moet je ook van wantrouwen tegen het kabinet indienen. En toen reageerde ik, en dat op mijn reactie die daarop kwam, reageerde Alexander Pertot heel heftig. En ik heb. Zelf altijd is stel dat als je in het debat merkt dat als je iets zegt waarvan je niet had verwacht dat mensen zo heftig reageren, dat het helemaal geen kwaad kan er achteraf nog eens over na te denken. Waarom zou dat dan zijn dat iemand op dat moment zo heftig reageerde? Dat dan begrijpt, begrijpt u die je die emotie bij de oppositie? Nee, het algemene punt begrijp ik natuurlijk volledig. Maar het is een minderheidskabinet. Ik kan het ook ja, niet mooier dat, maken. Nee, dat snap je en wij wel. houden rekening natuurlijk met de oppositie. Vanzelfsprekend we ja, zullen dat moeten. Maar voelen ze dat kennelijk niet, niet voldoende, anders worden ze ook niet zo boos. Ja, tegelijkertijd of het nou. Kunduz was, dus de missie in Afghanistan... of de bezuiniging op passend onderwijs en de langstudeerders. Uh, ja, allerlei zaken die op dit moment in de Kamer spelen... Uh, houden wij rekening en, en nemen wij ook veel over... van wat bijvoorbeeld partijen als Partij van de Arbeid of GroenLinks... of D66 of ChristenUnie of anderen naar voren brengen. Dus wij doen echt ons best om... Ja, ook regelmatig gewoon met de pet in de hand ook naar de oppositie te gaan... en te zeggen, kunnen wij tot zaken komen? Ja. Toch voelen zij dat kennelijk niet... Voldoende, die pet in de hand. Die, uh, die zien ze, ja, als belangrijk is, dan mogen we ja zeggen. En de dag daarna, dan zien ze ons niet meer staan. Ja, ik denk niet dat dat nou zo is. En ik weet ook niet zeker of daar niet ook een uitvergroting in het debat zelf in zat. Dat kan ook, dat weet ik gewoon niet. Maar ik, ik heb het ook gehoord, dus dat is iets om serieus te nemen. Je eerst ja, want ondertussen schaakt u op veel borden. U heeft een gedoogpartner, daar moet u rekening mee houden. U heeft een schaduwgedoogpartner straks in de, in de Eerste Kamer. Is dat zo? De, de SGP, nou, dat is een woord van mij. Okay, en dan is... moet u ook nog eens rekening houden met al die andere oppositiepartijen. Leidt dat niet tot een totale verwatering van de punten waarvoor u staat? Want u heeft natuurlijk in de formatie al het ontslagrecht ingeleverd. Bij Geert Wilders. De WW uh, duurverkorting heeft u al ingeleverd bij Geert Wilders. De koopzondagen heeft u ingeleverd bij de SGP. Ik denk, ja, straks is het enige wat u nog overhoudt. Is ja, de VVD heeft de premier. En dat nou, is het dan. Nee, dit is wel even een totale verkeerde voorstelling van zaken. Dit kabinet oh? is bezig om uh, in een paar jaar tijd de overheidsfinanciën op orde te brengen. Een klassiek punt van CDA en VVD. Dit kabinet is bezig om de immigratie. Van kansarmen, niet zijn asielzoekers, maar gezinshereniging, eh, huwelijksmigratie, om dat ver gaan terug te dringen. Dit kabinet is bezig om dit land veiliger te maken. Eh, de daders harder te straffen, mensen de kans te geven om ook hun schade te verhalen op de daders. En zo zijn we met tientallen maatregelen bezig op het terrein van de veiligheid. Dat ligt allemaal op koers. De bezuiniging van 8 miljard liggen tot de laatste euro volledig op koers. de VVD-punten? Dit is waarom de VVD is opgericht. Wij zijn een partij die zegt de overheid moet kleiner. De overheidsfinanciën moeten op orde. Wij zijn een partij die zegt als mensen van buiten naar Nederland komen dat kan. Maar dan gaan ze hier meteen een bijdrage leveren. Het johkest Frans Wekers met financiën. Ik moet echt zeggen dat het volledig op koers ligt. En daar ben ik ook trots op. Daarom zit ik ook in de politiek. Ik zit niet in de politiek voor een baantje over mijn hamertje tik te mogen spelen in de ministerraad op vrijdag. Ik zit in de politiek om dingen tot stand te brengen. En dat zijn we echt aan het doen. En dat motiveert me ook. Over baantjes gesproken. Klaas Knot, de nieuwe president van de Nederlandse Bank. Volgens dus, uh, uw collega Jan Kees de Jager... heeft hij een sterke monetaire reputatie. Wat is dat? Nou, dat is iemand die een sterke monetaire reputatie heeft. En dat heeft, heeft hij omdat hij uh, in IMF-verband... Uh, maar ook als hoogleraar uh, ja, veel gezag heeft opgebouwd inmiddels. Het is dus een jonge kerel. Hij is vier, jong, relatief jong. Hij is 44. Leeftijd, uh, mijn eigen ik? geboortejaar. Ja. Uh, nou goed, als je kijkt naar bankpresident. Het aardige is dat de Duitsers ook net een president hebben benoemd die 43 is. Dus er is in die groep ook echt een verjonging bezig. Het tweede wat mooi is van Klaas Snot is dat hij, denken wij, ook goed in staat is om de gewenste cultuurverandering bij de Nederlandse bank tot stand uh, te brengen. En dat is ook echt wel aan de orde daar. Maar hij staat dus niet in, in Tiel bij de BKR geregistreerd. Ik dacht dat dat misschien met een sterke monetaire <laughs> reputatie te maken had. Ik, ik begrijp dat u uh, uzelf erin uh, spiegelde. Nee, nee, nee, nee <laughs> zeker niet. Ja. Hij heeft ook geen tophypotheek. Geen idee, maar ja. hij, hij, volgens mij is hij financieel helemaal op orde, privé. Daar ga ik vanuit. Joost Vullings in gesprek met minister-president Benk Kortals. Uh, u bent nog bij ons vanuit Arnhem. Hoe vindt u eigenlijk dat de VVD het doet op dit moment? Ik vind dat het uitstekend gaat. Wat zojuist de minister-president zei... voor wat betreft de acties liggen ze helemaal op, uh, helemaal op koers. Er is ook optimisme in onze, onze samenleving. Er worden harde maatregelen voor, uh, voorgesteld. Dat gebeurt. En men houdt ook de rug recht. Dus wat dat betreft vind ik ook dat uh, het kabinet het uh, goed doet. En in deze moeilijke tijd is dat een prestatie op zich. Maar u zei net ook in uw... Uh... Toespraak als aanvaarding van het partijvoorzitterschap dat u duidelijk wilde maken dat er andere kwesties belangrijker zijn dan de maximumsnelheid. Ja, nee, dat, dat is ook zo. We zullen ons in de, in de toekomst ook moeten richten over wat onze positie in Europa is en hoe we verder, uh, verder willen gaan. Dat is geen kritiek als u zegt zo... er is meer dan maximum snelheid. Want het was natuurlijk uh, een van de, de campagnepunten van juist de VVD. Een heel belangrijk campagnepunt vind, vind ik zelf, want ik was ook altijd een beetje voorstander van dat op sommige wegen, op sommige punten best wel een verhoging van de maximumsnelheid zou kunnen komen. Maar dat is niet natuurlijk waar het in Nederland alleen om gaat. Het gaat ook om andere zaken dan de maximumsnelheid en ik noemde u zojuist enkele voorbeelden en die zal ik in de loop der tijd ook nog verder uitwerken ook van wat er belangrijk is en dat komt dan vervolgens in het volgende uh, partij- en verkiezingsprogramma. Ja, waarom bent u op dit moment de ideale uh, vvd partijvoorzitter een, een, een reden om mij te vragen was dat ik natuurlijk en ervaring in de partij heb uh, en ervaring in Den Haag heb. En men denkt dat ik redelijk met mensen om kan gaan en die tot uh, elkaar kan brengen. En dat zou in een politieke partij wel eens een nuttig karakter kunnen zijn. Ja, want maar, u, wordt, u wordt altijd uh, verder... genoemd als, als bruggebouwer, dat zegt ze altijd over u. Het is een ideale bruggebouwer. Nou ja, als anderen dat zeggen, vind ik dat complimenteus. Maar in, het is inderdaad waar dat ik nooit de tegenstellingen opzoek, maar probeer om mensen tot elkaar te brengen. Maar ik kan op een gegeven moment best hard zijn op het moment uh, dat het me niet zint. Ja, het wordt een, een moeilijke tijd. Aan de ene kant uh, komen de flinke bezuinigingen aan. De VVD zit uh, in een coalitie waarin ze heel veel partijen tevriend uh, moeten houden. Dat zou kunnen zorgen voor onrust in de achterban. Voorspelt u dat ook? Dat. Dat kan in de toekomst best gebeuren. Maar laten we eerlijk zijn. In het verleden moesten er ook altijd veel partijen tot rust gehouden worden. En moest je compromissen mee sluiten. De vorige regeringen bestonden uit meer partijen dan de huidige regering. Die bestaat maar uit twee partijen. En dan is er inderdaad nog het gedoogakkoord met de PVV. Maar uiteindelijk zijn er twee partijen die het allemaal uitmaken. Ja, en hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u de rust bewaren? Wat wordt uw strategie? Of heeft u die nog niet zo? Nou, die heb ik niet, want het hangt natuurlijk een beetje af... van waar de onrust uitbreekt. En daar zal ik dan proberen uh, uh, mijn, uh, mijn uh, inzet daaraan te wijden. Zodat de partijen die moeilijkheden hebben of moeilijkheden krijgen... weer tot elkaar komen. Zodra het moeilijk wordt en gespannen wordt... en er grote belangen voor mensen op het spel staan... en dat zal in de nabije toekomst best gebeuren... zullen er op een gegeven moment ook twisten uit de voorschijn komen. En dan is het goed als iemand de partij weer tot elkaar kan brengen. Ben Kortals, veel succes in uw nieuwe functie. Graag gedaan. Problem Queen heet het nummer en het werd uitgevoerd door Nora Jones samen met Jack White van de White Stripes. Een week na het binnenhalen van de Nederlandse titel kan Ajax morgen nog een keer kampioen worden. En wel van Zuid-Afrika, met de filiaalclub Ajax Cape Town. En die club wordt gecoacht door de Nederlander Foppe de Haan. Maar hij is niet de enige Nederlander die hoopt op die Zuid-Afrikaanse titel. Ook Ruud Krol kan met zijn Orlando Pirates nog kampioen worden. Foppe de Haan heeft voorlopig de beste papieren. Goedenavond. Goedenavond. Net als de Amsterdamse Ajax kunt u de titel op de laatste speeldag in een thuiswedstrijd winnen. Ziet u dat als een voordeel? Ja, het is een voordeel. We spelen thuis gemiddeld van allemaal wat beter dan uit. En uh, de omstandigheden zijn fantastisch. Uh, we spelen in het uh, grote uh, Cape Town Stadium. Nou, dat is prachtig. Mooi veld. Uh, vandaag nog getraind. Dus uh, wat dat betreft uh, ziet het er wel goed uit. Dus, u klinkt, uh, uh, klinkt wordt optimistisch. Wordt... Ja, ben ik ook. ben ik altijd trouwens. Hm. <laughs> anders moet je niet aan het vak beginnen. Nee, Ruud Krol, uh, ja, hoe zit het, uh, voor, voor uw team is het iets ingewikkelder. Want u bent van de Orlando Pirates. Uh, jullie we kunnen morgen ook kampioen worden, maar dan moet uh, een ander team ook nog verliezen en jullie moeten winnen. Hoe zit dat precies? Nou, dat, dat, dat, dat ligt aan het uh, resultaat van AF Skype natuurlijk. Wij, uh, wij staan twee punten achter en uh, ja, dan moeten hun gelijk spelen op verliezen. En dan moeten wij onze eigen wedstrijd ook winnen natuurlijk. Ja, de spanning uh, is groot, maar Foppe de Haan, u bent optimist of heeft u toch nog een beetje spanning aan de hand? Het is altijd spannend. Als, als je er zo op staat zoals wij, en dat geldt voor uh, Ruud ook, denk ik, is hij zelf altijd spannend. En, maar ik vind het ook wel mooi, want uh, uh, uh, dan brengt het ook uh, wat teweeg. Uh, en, uh, en laatste wedstrijd. Nou ja, uh, en het kan, al, kan alle kanten op. Maar goed, onder papieren zijn we wat beter, omdat we twee punten meer hebben. Maar we moeten wel winnen. Dat geldt voor alle landen ook. Dus voor beide is het is druk hetzelfde. Ja, twee Nederlandse trainers uh, die meedoen aan de finale. Hoe, hoe vinden de Zuid-Afrikanen dat? Wordt daar veel over geschreven? Ja, hier wel. Want ze vinden het uh, niet, niet bijzonder, dit is de, de Hollandse school wat het ook maar is. Maar ze hebben er wel veel aandacht voor, dat klopt. Ja, Ruud Krol, herkennen jullie iets bij elkaar van die, van die Hollandse school? Is er een soort stel waarvan jullie bij elkaar zien van ja, dat, dat hebben we gemeen? dat is uh, natuurlijk altijd, uh, wat Voppen uh, zegt, uh, positief uh, proberen aanvallend uh, voetbal uh, te brengen. Dat, dat, dat gebeurt niet altijd, dat is niet altijd mogelijk. Maar omdat uh, de, de league is natuurlijk uh, ja, erg uh, spannend, erg, uh, je hebt weinig kwaliteitsverschil. En dat, dat, uh, dat brengt dan toch weer andere dingen teweeg uh, die als Dutch coach uh, daar uh, invloed hebben. In heeft en dat probeer je dat uh, op het veld neer te zetten. Er nou zijn er natuurlijk altijd uh, verschillen tussen landen in een voetbalcompetitie. Een van de dingen die je klas is dat uw club uh, niet altijd een eigen trainingsveld heeft, omdat er soms ook velden worden gebruikt als parkeerplaats. Hoe zit dat? Ja, dat, dat, dat is. Kijk, Ajax heeft het natuurlijk uh, of Fob heeft het natuurlijk geweldig door een uh, eigen accommodatie te hebben. Trainingsvelden, uh, krachtonge uh, kantoren. En dat is, uh, bij Pirates is dat uh, heel, heel anders. Uh, we trainen, wij moeten af en toe uh, verhuizen. En dat, is natuurlijk, uh, dat vinden die spelers niet prettig, omdat ze een geen eigen home hebben. En dat is altijd, uh, natuurlijk uh, voor een speler uh, ja, niet, zo, niet zo leuk. Het ene veld uh, is het zacht, de andere keer is het uh, slecht, uh, de andere keer is het beter. En uh, dat, dat is natuurlijk uh, niet, zo, niet zo goed. Nee, het lijkt me ook niet zo goed voor een veld om het af en toe als parkeerplaats te gebruiken. Nee, kijk, de, de, de rugby is natuurlijk populair. En uh, het Ellis Park, uh, dat ligt vlakbij het Johannesberg. En als ze daar uh, parkeerplaatsen tekort komen, dan gooien ze dat gewoon op. Op het veld, ook al, ook al regent het en, en staat het veld bijna onder water. Ze gooien het er gewoon op. Ja, Voppe de Haan. Vorig jaar was er natuurlijk heel veel uh, voetbalaandacht voor Zuid-Afrika... vanwege het uh, wereldkampioenschap. Heeft dat iets gedaan voor het Zuid-Afrikaanse voetbal? Is dat uh, verbeterd? Is er meer luxe gekomen? Luxe sowieso. Er zijn veel mooie stadions is veel mooier. Dus, uh, uh, ik heb me soms wel eens verbaasd over de kwaliteit van de velden waar je op moest spelen. En dat is echt beter geworden. Dus dat is, uh, dat is een groot voordeel. Dus daarmee wordt voetbal gemiddeld genomen ook beter. En ik vind ook dat de bovenste, 4, 5, 6 ploegen ook uh, echt beter spelen. En beter willen spelen. Wat, wat, wat korter spelen, niet allemaal lange ballen. Dus uh, het, het niveau van de competitie is, uh, is aan de bovenkant zeker toegenomen. Ja, en Ruud Krol, wat hebben de mensen in Soweto overgehouden aan het wereldkampioenschap? Ja, we hebben, hebben een prachtig stadion. Uh, ik, ik vind dat wij zelf uh, een van de weinige mooie stadions we hebben. Voetbal, echte voetbalstadions hebben in, uh, in, in Zuid-Afrika. Natuurlijk, uh, Cape Town is natuurlijk een geweldig uh, voetbalstadion. Maar. Uh, maar voor de rest, de andere voetbalstadions worden eigenlijk niet gebruikt voor het voetbal. En dat vind ik wel zonde. Ja. Dus het, het is gebouwd voor het voetbal, maar nu uh, wordt er veel cricket in gespeeld, Er wordt af en toe in niet. En als je dan de, de velden terug ziet daarna, uh, voor, uh, voor ja, de finale, no, normaal gesproken had het in, in, in het FNB-stadion moeten zijn in Johannesburg. Maar het veld is al slecht dat het is verhuisd naar uh, dat, dat is natuurlijk Dat zijn zonde dingen, maar uh, dat, dat gebeurt uh, overal denk ik. Wat gaat jullie het meest bijblijven aan Zuid-Afrika? Want uh, ja, ook dit komt natuurlijk weer tot een eind, dit avontuur. Wat, uh, hebben jullie de, de, de kans gehad om het land te leren kennen? Nou, ik zelf, uh, zelf weinig. Uh, ik, ik, ik ben hier nu drie jaar en uh, mijn contract loopt nu af. En uh, ik hoop daarna toch nog een keer wat, uh, wat te zien van het mooie land. Want het is natuurlijk een prachtig land. en uh, De mensen zijn vriendelijk. Ik, ik, ik kan goed met de mensen opschieten. En dat is, dat is natuurlijk wel, uh, wel belangrijk. Hoe zou u het avontuur Zuid-Afrika uh, ja, in, in één zin vatten als dat kon? Nou, ik, ik vond het uh, geweldig. Wat ik uh, hier geweldig vind is dat, uh, dat er twee groepen supporters... Uh, het voetbal is stil. Hier nog een party. En dat, uh, dat uh, zie je in Europa soms uh, wel eens anders... Dat hier nog steeds uh, de supporters door elkaar kunnen staan. Ze dus kunnen de muziek maken en ze kunnen juichen. En, uh, en, en uh, met die uh, toeters uh, tekeer gaan. Ja, want die muziek. Uh, die door elkaar en dansen en dat, dat vind ik geweldig. Het voetbal is echt een, een party. Ja, veel mensen vonden die toeters hier helemaal niet zo mooi uh, vorig jaar. Dat is, dat, is, dat is het, het, het cultuurtje wat, wat hier dat heeft. En dat, dat moet je gewoon waarderen. Volpen de Haan, het is uh, morgen waarschijnlijk uw uh, laatste wedstrijd. Dat zou natuurlijk ja, echt fantastisch zijn als het lukt om, om dan met die titel inderdaad naar huis te gaan. Nou, ik hoop ja, het niet, hoor. <laughs> u denkt van niet? <lacht> ik, ik wel. <lacht> ja, dat ja, dat heel, <lacht> ja, dat zou wel. Het zou heel mooi zijn. <lacht> maar wat gaat u daarna doen? Ja, dat uh, is, is er al een beetje onduidelijk bij, we doen in voetballen, maar we gaan in ieder geval uh, na, als we hier klaar zijn, of als dit afgelopen is, dan gaan, maken we een reis, mijn vrouw en ik, door uh, Namibië en Botswana, en, en, en, en eind juni dan gaan we naar huis, en dan uh, gaan we zeilen en uh, dat scootsie schilden en zo, en dan ga ik uh, wel kijken wat er gebeurt, ik, misschien ga ik bij Ereveen wat doen, misschien ook heel andere dingen doen, misschien we wel, ik ben niet van plan uh, om weer elke dag op het veld te staan, uh, uh, maar ik wil wel wat betrokken blijven bij voetbal, want houd je, ik vind het mooi. Het, het is een deel een groot deel van mijn leven. Dat, dat, dat, en ik moet ook niet achter de granium zitten. Dat is niks. Dus ik blijf wel wat doen. En wat gaat u missen aan uh, Zuid-Afrika? Het is, het is een fantastisch land. Het landschap is, uh, is schitterend. Het weer is heel mooi, het, tenminste in Kaapstad. Maar de mensen, daar ga je echt missen. En wat Ruud zei, dat is zo. En, uh, je kan, het, in het begin moest je er gewoon aan wennen. Dat als je speelde, je had goed gespeeld en je had gewonnen in de uitwedstrijd, dan komen ze bij je en dan zeggen ze de complimenten. Fantastisch gespeeld, coach. En, uh, en uh, nou, dat, dat gebeurt hier dus in, uh, in Nederland uh, praktisch dus ze zijn zo vriendelijk en zo, ze houden van voetbal. Dat, dat, dat, met name de zwarte mensen. Nou, en dat is mooi. En, en, en ik moet zeggen dat wij ook wel wat contacten in een, in een township hebben. Dus komen we. En, dan, en, dan, en, en, en iedereen zegt het is gevaarlijk. Maar de, als ze je kennen, is het absoluut niet gevaarlijk. En zij zijn hartstikke vriendelijk. En ik probeer ze ook wat te helpen op een of andere manier. Want die jongens die bij je voetballen, die komen er ook vandaan. Dus dat interesseert me ook echt. Nou, en dat hebben ze dan ook wel in de gaten. Ze dus hebben we heel veel uh, respect en waardering voor. Ik vind het mooi, echt een mooi land. Ja, Morgen om vijf uur in de middag, dan weten we wie er kampioen is geworden. En uh, nou, morgenavond bellen we één van jullie natuurlijk om te feliciteren. Foppe de Haan en Ruud Krol, hartelijk dank en veel succes morgen. Het is vijf voor twaalf. Morgenavond wordt in Bremerhaven de prijs voor het beste Europese museum van 2011 bekendgemaakt. 34 musea maken kans op die prestigieuze prijs, waaronder twee uit ons land. Het Airborne Museum in Oosterbeek en het Watersnoodmuseum in Ouerkerk. En Maaike Klunnen is van die laatste directeur en die is nu in Bremerhaven. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Vele geduchte concurrenten. Noem eens wat concurrenten en wie vreest u het meest? Nou, ik vrees niemand, want het is zo inspirerend om mee te maken wat er allemaal hier in Europa gebeurt. Van Azerbaijan, een museum van moderne kunst, tot het Ulster Museum uit Belfast. Van Finland, een civil war waarvan het niet eens het bestaan van wist uit 1918, tot in Cyprus. En ja, dan zijn we als Nederland met twee musea vertegenwoordigd en dat is toch wel heel bijzonder. Ja, ik was ook het speelgoedmuseum uit Istanbul. En eh, het allermooiste vond ik het museum voor verbroken liefdesrelaties in Zagreb. Ja, dat is een. Het was heel bijzonder. Dat was degene die de eerste een presentatie. Alle musea hebben een presentatie en een interview gehouden. En dat was degene die de start maakte. En dat was bijzonder. Het is een reizende tentoonstelling uh, die van Amerika tot Japan geweest is. Dus maar wat, wat laten ze zien? Want, want ze staan daar gewoon verbroken liefdesrelaties? Kan ja, ik ook nog nou, iets aan de conservator aanbieden? Ja, u kunt alles aanbieden. Desnoods een zakdoek. Uh, zij had meegenomen twee van die ontzettende beetje. Ja, mag ik niet zeggen, Kietserige poppetjes. En dat had een mevrouw aan haar gegeven in Ierland. Want die had ze meegenomen. Ze was mishandeld in Engeland. was gevlucht met haar kinderen naar Ierland. En die poppetjes waren voor haar het symbool van haar twee kinderen die ze meegenomen had. Ja, en zo niet... allerlei reliquieën van verbroken ja, euh, relaties. Ja, ja, nou, Het museum ja, ja. van de Finse burgeroorlog. Het speelgoedmuseum van Istanbul. Het Museum in euh, Dortmund. Ja, ja, en wie gunt u met meest? Behalve uzelf, niet uzelf noemen. Uh, ik vond uh, een museum uit Portugal. Het is een uh, museum uh, wat uh, gevestigd is in een oud clarisse klooster wat, en Dat heeft dan toch weer met ons museum te maken. Wat in de 16e eeuw uh, onder water gelopen en die, is. En die mag wat, het, wat u betreft, uh, worden. Maaike Klummer, ja, toch maar... weer dat water. Hartelijk dank, veel succes morgen. Dank ja. je wel. En uh, een goede nachtrust. Ook een goede nachtrust ja. voor onze luisteraars. Ja. Morgen is er weer een Hoge dan zit hier Kees Grimbergen.